Cabaret is een soort geheimtaal. Het is voor de goede verstaander. Pasteur op huisbezoek in het jaar 2000. Ja, ja, wel drie kinderen, maar een televisie kan er niet af. Niet de cabaretier is Vrang, de werkelijkheid is Vrang. Bij de passie spelen en tegelen moet je vermakelijkheidsbelasting betalen. Voor een première houd ik altijd een noveen tot Sint-Jan publiek. Wat er ook gebeurt, de Romeinse kerk zal niet sterven. Ze heeft zich onsterfelijk gemaakt. Wachtend op de nieuwe richtlijnen gaan we ondertussen door met gewetensvol dwalen. Er gaat niet veel geloof verloren. Er wordt veel ongeloof ontmaskerd. Twee vissen in een kom. De ene vis zegt, God bestaat niet. Andere vis, oh nee. En wie ververs dan het water? In de eerste eeuw vraagt het volk zich af, was Christus God? De apostelen preken daarover in alle talen. In de 20e eeuw vraagt het volk zich af: is er wel een God? De bischoppen zwijgen daarover, in alle talen. Al zijn de bischoppen modern, hun medewerkers zijn vaak nog antiek. Een Nederlandse bischop liet tenminste in de krant zetten dat hij een staf heeft uit de 14e eeuw. Na het concilie is er een heel andere verhouding gekomen... ...tussen de Romeinse curie en de bischoppen. De bischoppen mogen nu ja en amen zeggen in de volkstaal. Het Vaticaans concilie eindigde met dertien schema's... ...het Nederlands concilie met dertien schisma's... Tijdens is het concilie heerste er in de stad Rome hondsdolheid. Vandaar dat ze de herders gingen muilkorven. Waarin baden de kardinalen dagelijks? De kardinalen baden dagelijks in het Latijn. O, oh, het gaat hard met de ecumenen. Ik heb gelezen, als een dominee priester wordt, mag hij zijn vrouw houden... Nu heeft het moderamen bepaald, mocht er ooit een priester dominee worden, gelijk oversteken, mag hij het celibaat houden. Hij werd RK, zij werd protestant. Had je een gemengde bekering. De dominee heeft een heilige beeld naast de kansel gezet. Op proef, als testbeeld. De pasteur zegt, wij waren fout. Nee, zegt de dominee, wij waren fout. Niet waar, zei de pasteur, wij. Kregen ze daar weer ruzie over. Luther wilde Rome nog opbellen. Maar Rome was in gesprek. Toen heeft Luther zijn toestel op de reformatietoon laten zetten. Volgens de UNO moet het conflict tussen Joden en Mohammedanen... in christelijke geest geregeld worden... Geen wonder dat ze er niet uitkomen. Op een vergadering in Afrika wordt een blanke spreker al dus geïntroduceerd. Dames en heren, al is hij ook wit... zijn hart is even zwart als het onze. Apartheid onder mensen van dezelfde huidskleur... Hoe het in onze streken tot de beschaving. De weduwe Kroon werd eerste klas begraven... met loper, vijf volgwagens en acht rouwadvertenties in de krant. En dan te weten dat ze doodviel op een dubbeltje. Het is geen kunst om bij je leven op de tv te komen. Het is een hele kunst het zover te brengen dat ze je begrafenis uitzenden... De Katholieken aanbidden de beeldbuis niet, zij vereren haar slechts. Een mens die voor een beeld van Christus zit te bidden, is zelf meer Gods beeld dan het beeld daarvoor. MUZIEK Heel wat priesters met wie ik over Jezus Christus wou praten begonnen eilings over een ander onderwerp. Er schijnt niet op gerekend te zijn dat de leek de verkondiging ooit serieus zou gaan nemen. De leken krijgen in de kerk veel meer te vertellen. Maar de kerk zal wel uitmaken welke leken dat zijn. Een leek is iemand die er of nooit is ingetrapt, of die er ooit is uitgetrapt. Er kwam een kapelaan op bezoek. Ik dacht, waar komt die voor? Ik vraag dus, waarmee kan ik u van dienst zijn? Hij zegt, nou, geef maar een klein sigaartje. Oh, toen wist ik het zeker. Huisbezoek. Laat ze het huisbezoek toch nooit afschaffen. De geestelijkheid steekt er nog heel wat van op. Meld je als later roeping. Je kunt tegenwoordig ook priester worden als je volwassen bent. De nieuwe catechismus is net een spoorboekje. Je kunt er alle kanten mee uit. Als er in een film slot staat, dan is het afgelopen. Als er in een klooster slot staat, dan begint het pas. Ooit was het huwelijk voor katholieke meisjes een conditio sine qua non. Als ik door de telefoon te horen krijg, u spreekt met de zusters van Antonius, heb ik altijd de neiging te vragen, is uw broer thuis? Een monnik zit samen met zijn confraters in de rafter te eten. Ineens ontdekt hij een vieze vorm in zijn soep. Wat te doen? Het is monniken niet toegestaan over het eten te klagen. Gaat de Molk naar vader Abt en fluistert hem in het oor. En pater Andreas naast mij heeft geen worm in zijn soep. Nou, bij die is het ook niet alles meer. De kadavergehoorzaamheid ligt op sterven. De pater zegt als u op de hemel vertrouwt, zult u niet meer bang zijn. De psychiater zegt, als u niet meer bang bent, kunt u weer op de hemel vertrouwen. Door de zondeval is ons verstand zo zeer verduisterd, dat de theologen er eeuwen voor nodig hebben gehad om te ontdekken dat er geen zondeval geweest is. Ze vroegen aan de leden van een bijbelclub... ...maar wat doen jullie nou met de passages die je niet begrijpt? Antwoord. Oh, die gaan we verklaren. Ergens gelezen. De genoegens die we mislopen noemen we zonden. De ongemakken die ons overblijven noemen we deugden. In mijn jeugd werden we nog naar de kerk gedreven... We hadden de eerste zogenaamde drive-in church. Ooit hadden we drie Suizes. Die zijn een wolwinkeltje begonnen. Is het ooit voorgekomen dat een pasgeboren kind al kon praten? Zeker. Er staat in de Bijbel, Job vloekte de dag dat hij geboren werd. De kerk is voor alles wat ze niet kan tegenhouden. Nou is crematie goedgekeurd. Ze hebben natuurlijk gedacht, hé, hey, we hebben ooit heksen verbrand. Hebben ze het met terugwerkende kracht goed gevonden. Samson is uitgeroepen tot patroon van Nederland. Want hij trok met gevaar voor eigen leven de zuilen omver. Weer een vernieuwing. Antifries in een wijwatervat. Pastoor verving de dribbelmistinaartjes door levensgrote acolyten. Ah, weer wat nieuws, zeiden mensen. Altar Wat vroeger mis heette, dat heet nu de plechtige gemeenschapsviering van de eucharistische dankoffermaaltijd-herdenking. De liturgische beweging zal op de jaarbeurs aanwezig zijn met een miskraam. Om meer biechtelingen te trekken, geeft de pasteur er nu een speldje bij, een zogenaamd heiligheidsspeldje. Een biechteling zei. Ik heb mijn kerstmis mijn pasen niet gehouden. Oude Moos lag op sterven, maar er was geen rabbi in de buurt. Liet men de pastoor komen? De pastoor hield Moos een oud kruisbeeld boven het gezicht. Gut, zegt Moos, antiek. De huishoudster van onze pastoor is zo knap dat iedereen die door haar wordt opengedaan meteen zegt: Oh, neem me niet kwalijk, ik moet aan de pastorie zijn. Een nagekomen kerkbericht. Meisjes die in de processie van volgende week niet meer willen meelopen als maagd, moeten hun kleren inleveren bij het parochiecentrum. Pasteur zei: Ik maak u mijn complimenten dat u daags na carnaval in de vroegmis was. De man zei: Verrek, was ik daar? Clemens Hofbouwer zit in de hemel en hij heeft de druk, want hij heeft twee patronages. Hij is patroon van hopeloze zaken en van sommige parochies. Nog gaat dat wel vaak samen. Iemand vroeg: Krijg je nooit echt goede moppen door van mensen uit het publiek? Ik zeg natuurlijk wel. Hij zegt: Waarom vertel je die dan nooit? Dank u. Shout for joy, oh Lord! Shout for joy, oh Lord! For joy. Oh Lord like shout for joy, feel thy like shoutings. Shout for joy, feel thy shouting! Shout for joy, oh Lord! Shout for joy, oh Lord! Shout for joy, feel thy like praise.